De Israëlische aanval op Gaza is een vijfde dag ingegaan. Daarbij zou nu ook vanaf zee op Gaza worden geschoten. Israël is bereid tot een staart het vuur in de Gazastrook. Hamas moet dan wel meteen stoppen met raketaanvallen op Israël. Dat zou Israëlische premier Netanyahu hebben gezegd in gesprekken met buitenlandse leiders. Ook Hamas heeft voorwaarden gesteld. Zo moet Israël ophouden met het doden van militante Palestijnen en moet het land de blokkade van de Gazastrook opheffen.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 Het onderzoek is volgens hem nodig om de communicatie met de achterban in de toekomst te verbeteren. In Ierland hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de strenge abortuswetgeving. Aanleiding is de dood vorige maand van een zwangere vrouw die stierf nadat artsen haar een abortus weigerde. In Dublin liepen 5.000 mensen mee in een mars naar het parlementsgebouw. Ook op andere plaatsen waren er protesten.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 Ik heb afgelopen week promotie gemaakt op mijn werk en daar ben ik heel blij mee. Ik hoef minder werk te verrichten en ik krijg meer geld. En dit is in de tijden van de crisis erg belangrijk voor mij. Dit was het journaal van Laura. Klaar voor de start. Af. Dit is Radio 1. BNN. BNN. Start. I'm in a Het is uh, 5 minuten over 6. Het 18 november 2012. Het is koud buiten en het regent ook nog eens een keertje. Dus lekker in je bed blijven liggen en luisteren naar de radio. Of meepraten, dat kan natuurlijk al wel altijd. Want dan, uh, dan blijf je bij droog. Dus dat kan altijd via Twitter. Twitter.com slash Jari Liedmanen bracht gisteravond een bezoek aan de arena... voor de wedstrijd tussen Ajax en VVV Venlo. Jari Liedmanen werd daar echt ontzettend toegejuicht. Die man is nog zo populair... Darter Raymond van Barneveld, iets minder populair, maar ook nog wel een held hoor. Hij heeft gisteravond de halve finale bereikt van het Grand Slam of Darts in Wolverhampton. En onze eigen Twan van University, als we dan toch een lijstje met populariteit aan het maken zijn, staan hij waarschijnlijk onderaan bij deze drie, maar goed, wij vinden hem leuk. Hij heeft sinds een paar weken een pooltafel in huis, hartstikke leuk voor hem. Maar niet als je telkens verliest zoals Twan eigenlijk doet. Nu heeft hij een idee bedacht om toch van zijn huisgenoten te kunnen winnen. Doris, als ik thuis met mijn huisgenoten een pool speel, dan, dan verlies ik eigenlijk altijd. En, en jij schijnt hier wel redelijk goed in te zijn. Ik heb het vaak gedaan. Ja, je hebt het vaak. Heb Om te beginnen, ik, hoe ik die, de keu vasthoud, is ik weet niet, ik heb hem altijd een beetje ongemakkelijk, ongemakkelijk vast. Ik heb altijd mijn, mijn hand op tafel en dan leg ik hem eigenlijk tussen mijn duim en mijn, mijn wijsvinger in. Nou, dus is dat een beetje de goede bedoeling? Dat is eigenlijk in principe goed. Uh, maar je moet zorgen dat je met je duim en je wijsvinger een veetje maakt. Waar je, je keu doorheen kan krijgen. Dat doe je door je handpalm omhoog te brengen en je duim naar je wijsvinger. Dus je, dus je legt je hand plat op de, op de rand van de tafel neer en dan trek je met de middelkant van je hand wat omhoog en dan ja. maak je een mooi veetje. Dan maak je een mooi veetje en daar laat je de keu doorheen gaan. Dat is eigenlijk stap 1. Dan hebben we de bal. Die moeten we, die moeten we wegslaan eigenlijk. De makkelijkste manier is stoten in plaats van slaan. De keu in het verlengde van waar je de bal wil gaan raken. Mm -hmm. Je gaat naast de keu staan. Je zet met je linkervoet stapje in. Leg je je keu op tafel. En dan is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is met je stootarm naar voren en naar achteren gaan. Door de bal heen stoten en zorgen dat de bal erin gaat. Dus je moet de, de stok moet het verlengde zijn van de, bal en van, van de witte bal en de bal die in, de, in het potje speelt. Ja. En dan moet je met je stok daar een verlengde van maken. Eigenlijk wel. Oké, okay, wat je nu nog te veel doet is dat je om je keu heen loopt. Je houdt je heup, zeg maar niet dwars op je keu. Dus wat je moet doen, je moet recht voor de bal blijven staan en echt het enige wat je moet doen is je linkerbeen in, instappen door je knie gaan en je hand op tafel leggen. Oké, okay, ja. Ja, het, het voelt wel een beetje als een, een hele onnatuurlijke beweging die ik sta. Ja, het wordt steeds natuurlijker. Dus probeer je in te denken, hoe, kan ik, hoe hard kan ik ongeveer stoten dat hij wel recht in midden wat? Op het midden gaat. Je moet midden concentreren. Ja. Niet onverdienstelijk. Oké, okay, en nu? nu ligt het, bal, het spel nog helemaal verdeeld over de, over de tafel. En uh, dan is het natuurlijk zo dat als, als ik eerst een hele bal erin doe, dan is dat mijn bal. Ja. Maar is dat nu, nu nog gewoon een, een wat is nu ja, de volgende nu stap? Het, het is nu nog een open tafel, dus dat betekent dat je allebei de kleuren dan kan kiezen. En, uh, nou, gezien jij hebt afgestoten, mag ik nou kiezen welke kleur ik wil zijn. Nou, dan ga ik dus kijken welke kleuren liggen eigenlijk het beste. Je gaat voor geel. Ik, uh, ja, dingen is uh, volgens mij het makkelijkste. het ja, ligt, ligt bijna in de rechterlijn voor de pocket, dus uh, ja, denk aan wat ik gezegd heb. Ja, ga goed staan, de handen letten, ja, draai je heupen niet de verkeerde kant op en rustig door de bal heen slaan. Ja, ik, ik ga erop letten. Oké. Okay. bijna, bijna. Je gaat nog steeds niet helemaal goed door je handen heen, zeg maar. Wat meer oefenen, dat die... Je hoeft eigenlijk alleen deze been te doen, hoeft helemaal niet hard te zijn. Dus gewoon heel, heel zachtjes heel achterhalen. Aanhalen en zorgen dat hij recht van voor naar voor en naar achter gaat. Ja, want ik heb het idee dat als ik hem ik, ik door mijn vingers heen laat glijden, dat hij wat stroeft ook een beetje. Ik denk dat ik een hele hoop van je tips meegenomen Doris. Ik wil je bedanken. Veel succes. Ja, dankjewel. Ik denk dat als ik hier binnenkwam, nu dat ik toch al. Het is maar een klein stapje, maar ik ben wat vooruit gegaan. Dus dankjewel. Mooi, denk aan. Goed geconcentreerd blijven. Voor de wedstrijd, IF the Tiger aan. En dan gewoon inmaken. Ja, ik denk dat mijn huisgenoten allemaal bang zijn. En hoor. Het regio ja toch? Dankjewel. Leuk. Ik zal een beetje aan het valspelen spelen natuurlijk. Door een lesje poelen te nemen. En dus sturen we we de straat op en om maar eens aan mensen te vragen of zij wel eens vals spelen. Ja, zoals iedereen dat doet, denk ik. Uh, wat ik deed, is, ik, als, ze, als ze daarachter kwamen, deed ik net alsof ik het per ongeluk had gedaan. Of ik wilde altijd graag winnen, dus daar deed ik dan alles voor. Of eentje verder zetten. Ja, mijn pionnetje, bij ganzenborden of zo. Als ik dan net op die ene gans kwam waarbij je terug moest lopen. En dan uh, had ik even zeven gegooid in plaats van zes. En dan hoopte ik dat je het niet zag. Um, bij uh, Monopoly bijvoorbeeld ging ik... Uh... Ja, als ze niet opkeken ging ik gewoon mijn poppetje verzetten. En ik ging val, uh, vaak vals spelen met doorstenen. Nou, ik speel nooit zoveel spelletjes. Maar als ik een spelletje speel, dan wil ik het juist altijd zo eerlijk mogelijk doen. en ik, ik ben echt super eerlijk. Misschien zie ik er zo niet uit. Uh, nee, ik haat het ook als mensen dan, waar tegen ik speel, dat zij uh, vals spelen. Dat vind ik echt heel irritant. Ik denk van, ja, doe gewoon een spelletje mee. Ik heb echt geen idee meer. Vast wel, een keer, maar ik zou het ook niet weten. Ja, Monopoly goud. Onder de bad houden. Band om je hoofd en dan moest je een plaatje voorop doen. En um, nou ja, dan moest je raden wat je zeg maar, op je hoofd had staan. Nou, door dan gewoon ergens een foto's te gaan kijken, fotolijstjes, kon je weer spiegeling. Kon je gewoon zien wat je op je hoofd had zitten. Ik denk dat ik heel braaf was. Is dat liedje in mijn hoofd? Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ah. We praten over voetbal en dat doen we zoals elke week met onze eigen Ferdinand. Ferdinand, goeiemorgen. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Ozenbuks op deze vroege maar vooral regenachtige zondagmorgen. We schrijven 18 november 2012. Een week die we weer achter ons lieten. De week van de knieval van minister-president Mark Rutte, het debat en nog meer. De week waar de oppositie en met name Geert Wilders zich vastbeet in, Mark Rutte met alles erop en eraan. De week waar Amerika smulde van perikelen rond twee topmannen... ene Jill Kelly sloopte twee generaals. De week waar Van Gaal en de Zijnen in de hoofdstad gelijk speelden... tegen de mannschaft 0-0 in een vriendschappelijke interland. De week van het revolutionaire plan van uefa president Michel Platini... om het EK van 2020 in 12 landen te laten plaatsvinden... De week waarin de Gaza strook de situatie tussen Israël en Hamas escaleerde. En dat duurt al vijf dagen na de dood van een hoge Hamas militant. En de chaos daar compleet is. En Luc, het was de week waar de goedheiligman man uit Spanje weer in het land is. En dit allemaal op weg naar zijn verjaardag op 6 december. We gaan over tot de orde van de dag. Ja, dat was dan toch... Ik bedoel, de, de, veel nadigheid. Hè, en, uh, ik las ook een column in, uh, in de Volkskrant van iemand... die zei van ja, ik ga uh, over vijf jaar terugkijken op deze dag. Dat was dan vrijdag, afgelopen vrijdag. Uh, en gaat, hij gaat dan terugkijken op die dag... Uh, om te kijken of het allemaal zo slecht is gegaan zoals werd voorspeld. En zoals wij dachten. En uh, Ik las die column en uh, op de achtergrond uh, stond toen Sinterklaas op. Toen dacht ik, gelukkig, er is nog iets positiefs. Namelijk dat Sinterklaas weer in het land is. En dan, ja, dan zijn er in ieder geval de kinderen nog een beetje blij. Want dat is wel, ja, het voelt, voelt zich zo, zo droevig allemaal. Daar ben ik het helemaal eens met, joh. En nogmaals, ik heb een paar punten aangehaald de afgelopen weken. Ja. Met name wat er nou gebeurt in het Midden-Oosten. Weet je, het is een, een, een, een gebed zonder eind al, al 64 jaar lang, joh. En dit gaat nooit ophouden. Wat er al gebeurt, Luc heeft kort samengevat... En uh, iets wat daar gebeurt, iets dat elke keer escaleert. Uh, ja, iedereen komt erbij kijken, Amerika, nu is Egypte bezig. Maar nogmaals, dit zal nooit ophouden. Dit zal altijd door blijven gaan, jongen. Nogmaals, een gepet zonder rente. Laten wij gaan praten over voetbal. Heb je de wedstrijd nog gezien tussen Duitsland en het Nederlands elftal? Of ben je net als ik in slaap gevallen? Nou, nog net niet. Daar had ik wat nee. middelen voor dat ik niet in slaap viel. Maar goed, uh, Luc, heel kort samengevat. Kijk, het gelijkspel tegen Duitsland uh, verhulde sowieso een niveauverschil. Het betekent niet dat het gat met die manschaft uh, is gedicht. Absoluut niet. Louis zal al zijn tijd tot het WK nodig hebben om een behoorlijk team te vormeren... waarmee hij in Brazilië wellicht kan verrassen. Kijk, het is een wedstrijd op vriendschappelijke basis. Waar dan nog af en toe verder het publiek op... De selectieprocedure is nog in volle gang en bijvoorbeeld het moreel van Klaas-Jan zal na deze reservebeurt een behoorlijke deuk hebben opgelopen. Ja. Logisch. Hij mocht uh... niet voetballen, hè? Juist. Zal hij, Klaas, nu denken van, coach, zoek het maar uit, want voor mij hoeft het niet meer, wie oh wie. Kijk, Van Gaal had zijn versie waarom hij koos voor kuit. maar voor velen... Misschien ook voor jou niet te vatten. Nee, maar ik begreep het ook niet hoor. Ik, ik dacht van, ja wat bedoelt hij nou? Want eh, je, kunt er gewoon met, je kunt er gewoon met een goede spits uh, tegen Duitsland spelen. Is dat, niet zo, dat is toch niet zo moeilijk. Kijk, Kuit, is een, Kuit kan je de spits gebruiken, maar Kuit is iemand die vanaf rechts heel goed uh, ja, tot zijn spel komt. Achter de spits is hij ook uh, heel goed. Maar Weet je, kijk, uh, 2040, uh, 2014 ligt nog even ver weg. En die tijd zal leren hoor, maar die bal ligt nou bij Klaas. En nogmaals, uh, niet te vatten waarom die jongen niet speelde. Hoor. Kijk, uh, van, van Persie was er ook niet, uh, Snijder was er ook niet, door omstandigheden. Maar uh, voor uh, ja, die resultaten tot nu toe kunnen we Louis niet verwijten. Joh. Nee. Uh, het gaat altijd om punten en met die uh, punten kom je heel ver. Alleen je hebt te maken met een aantal spelers en ja, die klik moet heel goed zitten. En met, met, met, met, met Klaas uh, waren er al problemen de afgelopen zomer. En nogmaals, voor uh, veel mensen zal die vraag blijven wat hij allemaal gedaan heeft. Louis met betrekking tot het spelen van Kuit. Maar uh, hij heeft nog even een tijdje. We hebben nog één Interland en dan gaan we verder met die WK-kwalificatie. Maar Louis heeft dat en met, ik dacht, februari even de tijd om goed, ja. heel goed te gaan nadenken. Wat er allemaal kan gaan gebeuren. Joh. In de tussentijd moeten de voetballers gewoon doorspelen. Want het is echt, uh, het gaat, uh, de, de, elke week is er wel een wedstrijd die uh, van groot belang is. Um, uh, nu is een competitie, gaan we ze meteen even snel doornemen. Maar volgende week, of eigenlijk komende week, zijn er wedstrijden weer in de Champions League en de Europa League. En uh, dat zijn belangrijke wedstrijden. Het zijn hele belangrijke wedstrijden en met name het oog gericht naar uh, Ajax. Uh, woensdag is alles mogelijk. Ajax doet het op dit moment, laat dat, dat uh, duidelijk zijn, is te doen. Het goed op Champions League niveau. Er ja, ja. zijn mogelijkheden, we kunnen alles weer gaan uh, na-analyseren, maar het heeft geen zin. Uh, alle ogen zijn al gericht op die wedstrijd tegen Dortmund. Ik heb begrepen dat alle vier ploegen, inclusief Ajax, in, in, in die pool uh, gisteravond uh, hun wedstrijden ja, in winst hebben kunnen omzetten. Ja. Woensdag komen die Duitsers hier. Uh, Dortmund is een, een, een, een geslepen ploeg, een hele goede ploeg. Uh, zit heel goed in elkaar. Maar dat neemt niet weg, Luc. dat er uh, woensdag ook uh, andere uh, dingen zich kunnen voordoen in die arena. Ik kijk, het zijn wedstrijden waar ik geen, geen uh, uitspraak op zal doen. En uh, net als die wedstrijd tegen City, uh, gaf pot van Ajax, gewonnen, uit, uh, gelijk gespeeld. Dus woensdag zou Ajax ook zomaar kunnen mm. doen. Van het zou de... mooi zijn, hè? Als zo, ja, als het zou, zou mooi zijn. Het zou fantastisch zijn, want op het andere vlak waar PSV en Twente zich uh, presenteren, ja, dat... dat daar is het boek al dicht, joh. Ja, ja want uh, Twente speelt uh, tegen... Even kijken, tegen wie moeten ze ook weer? Ze moeten, ze moeten uit, ik denk dat uh, PSV ook uit moet, maar da daar zijn die, die, die resultaten zo slecht ja. geweest. Luz. Ja, dat maken geen... Ik dat? Nee, Twente, ik Twente speelt tegen Hannover en PSV speelt uit tegen Dinipro Pro, Ja, <laughs> en nog wat, en nog wat. Ja, een hele moeilijke naam hoor. Ja. maar goed, uh, dat, uh, het zal wel zo zijn, joh. Ja, maar de, de, de, de, de hoop moet toch van Ajax komen, ja. hè, in deze... Jazeker, de hoop moet voor ja. Ajax komen. En ja, nogmaals, Ajax zit ook nog in die beker joh. Dus uh, yes. mogelijkheden staat voor, uh, voor, uh, voor Ajax. Eredivisie nog even, Ferdinand. Is er al gevoetbald? Ja, er is gevoetbald vrijdag niet. Gisteravond wat wedstrijden in de residentie. PSC op bezoek. Ja, 1 tegen 6. Pek die ontving NAC En won met 2-0. In de hoofdstad Ajax tegen Venlo 2-0. En ja, daar komt hij. De Rooms-Katholieke combinatie na vorige week... die ging op bezoek in het Noorden, trof daar San Marco... en een geïrriteerde San Marco vooral ja. na die wedstrijd. RKC won met 0-2. Groningen tegen AZ werd 1-1. En vanmiddag, Luc, dan staat er wat op het programma. Om half 1, heel vroeg in de middag, Vitas tegen NEC. In Utrecht de plaatselijke FC tegen Twente, McLaren en de Seine... Willem II gaat op bezoek in de Maastad en treft Ronald Koeman met zijn Feyenoord in de Kuip. En om half vijf hebben we nog een wedstrijd in het Polmanstadion in Almelo. Herakles Almelo tegen de Roda-Juliana combinatie. Kijk, het zijn allemaal wedstrijden die je eigenlijk gewoon als top uh, moet winnen. Waar je geen punten mag verliezen. Maar het kan wel zomaar gaan gebeuren natuurlijk. En uh, om heel even tot slot uh, bij Herenveen uit te, te komen. Want die hebben dus weer verloren. Ja. Het gaat er eigenlijk heel erg slecht. Ik kan me nog herinneren toen, we, toen, toen uh, uh, uh, Marco van Basten daar begon als trainer. Toen zei hij nog van nou, ik weet niet of het wel zo'n goed idee is. Want uh, uh, hij heeft een hele slechte ploeg eigenlijk. Iedereen is daar weggegaan en probeer daar maar wat van te maken. Nou dat blijkt uiteindelijk hè. Dat blijkt helemaal, kijk. Marco heeft wat problemen gehad met het bestuur. Er zijn zaken beloofd, die is het bestuur niet nagekomen. Spelers zijn weggegaan, zijn hele voorroede is verdwenen. En ik blijf erbij hoor, Marco zal het nog moeilijker krijgen. En zoals die wedstrijd van gisteravond, als ik die man na die wedstrijd hoor, hij was totaal aangeslagen. Behoorlijk geïrriteerd, nog net niet dat hij ja, zijn spelers helemaal ja, afcoverde via de radio. Maar <laughs> ja. het, het, het, het, het, het leek ergens op joh. Heerenveen was slecht, super superslecht. Ja. Goed, we gaan het afwachten hoe het gaat lopen de komende dagen. En vandaag sowieso al natuurlijk de wedstrijden en ook woensdag en donderdag de wedstrijden in Europa. Dankjewel Ferdinand. Bedankt Luc, dat ik er weer mocht zijn in de uitzending bij jullie. Voor de hele redactie een hele mooie zondag. ieder ervan en tot de volgende week. Dag. For And anger never dies. musical Hij gelooft in mij over het leven van andere hazes is nu te zien in het uh, De La Marte Theater. Maar wat nou als er een musical over jouw leven zal worden gemaakt? Welke scènes zouden dan absoluut niet mogen ontbreken? Twan van B&N University vroeg dat op de rode loper tijdens de première van Hij gelooft in mij. Meneer de Vries, zou ik een vraagje mogen stellen? Stel, er komt ooit een musical over u. Welke scènes zouden dan absoluut niet mogen ontbreken? Uh, vrouwen. Heel veel vrouwen? Ja, heel veel vrouwen. Hé, hey, Alex Klaas, hoe zou dat dan bij jou zitten? Heel lang nummer over een burn-out. Heel lang, saai, vervelend, deprimerend nummer over een burn-out. Komen er dan ook ik echt spannende je... dingen in voor? Nee, voor mij wordt het heel saai. Ja, is je leven niet zo boeiend? Het lijkt me toch wel dat je hele leuke leuke dingen doet? Of hebben uh, we dat mis? Nee, ja, dat speel ik allemaal. Dat mag ik allemaal spelen op het toneel. Maar verder is mijn leven eigenlijk heel erg uh, ja, saai niet. Maar ik weet niet, ik heb niet een leven van drank, drugs en uh, rock'n'roll. Niet een andere haasachtige. achtige uh, Is het wel een kluis, maar wat mag er dan uh, bij jou niet ontbreken? Weet je, uh, ons huwelijk. Ja. En hoe, hoe, hoe wordt het dan gespeeld? Hoe mag dat eruit zien? Nou, zoals het was. Grotesk. Mike de Boer. Als er een musical wordt gemaakt over mijn leven, zullen er heel veel verkleedingen zijn. Arme acteurs die dat moeten gaan doen. En, uh, en wie zou je dan de hoofdrol zien willen spelen? Um, die zou de hoofdrol moeten spelen? een hele goede vraag. Maar zitten we natuurlijk al wel een paar jaar van nu. Dus dat zou... Nou ja, ja precies. even Smulders zou zeggen. Laat mij de hoofdrol spelen. Maar die gaat nooit die blonde lokken afscheren natuurlijk. Is dat zo meneer Smulders? Gaat hij dat niet afscheren? Die groeien vanzelf eraan. Dat is waar. Oh, Oké. Okay. Dat, dus... ba dat baardje is vrij makkelijk na te doen. Neem het toch Carla Bos uit. Precies, hè. Die doet ook alles. Die doet het voor de helft. Van de ja, bij. precies. Eentje mij, wat mag er dan bij jou absoluut niet ontbreken? Alle sexscènes, alle scènes. ja. Zag ik dan zou ik u nog één vraag mogen stellen. Ja, natuurlijk. Uh, stel, er komt ooit een musical over u. En uh, welke scènes zou er dan in absoluut niet mogen ontbreken? Of hoe zou die musical er een beetje uitzien? Nou, dat zou te maken hebben bijvoorbeeld met een paar keer ziekenhuisverblijf. Met het idee van, nou, wat zal er van terechtkomen? Haalt hij het? Redt hij het? Is hij er nog? En natuurlijk die grote periode die een verandering in mijn leven aanbracht. En dat is namelijk het toetreden tot 18 jaar lang voorzitter. show van Henny Huisman. Ja, wat niet waar wij, wij zijn nu natuurlijk voor kent, hè? Dat heeft mijn leven zo ongelooflijk veranderd. Maar ik ben journalist gebleven, ik ben schrijver gebleven. Maar toch ook, dan word je opeens, wat heet het... Ja, ja dat staat in één keer op de Royal Loper. En dan word je opeens, en dat is de grootste eer die iemand kan overkomen, geïnterviewd door BNN. Nou, top, dankjewel, fijne voorstelling. Deze week nog de hele week bezig in Amsterdam. Het ITVA filmfestival en het grootste documentaire filmfestival ter wereld. Meer dan 180.000 mensen komen daarop af. En uh, een van de films die daar draait en die vanmiddag in première gaat... is Het geheim van de HEMA, gemaakt door Jan Ting Huen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je regisseerde de film... Uh, en het gaat over het geheim van de HEMA. Nou, uh, kom maar op. Wat, wat is het ja, geheim van ja, de HEMA? Dat weten, hè? Ja, weten, uh, nou, het geheim van de HEMA is dat het voor iedereen natuurlijk anders is. <laughs> <laughs> nou, het is misschien een beetje flauw, maar nee, het geheim van de HEMA is, uh, is eigenlijk dat... Uh, ja, voor mij is het geheim van de HEMA dat ze verschrikkelijk eigenwijs zijn... en heel erg Holland zijn en altijd zichzelf blijven, ondanks alles. Oké, okay, wat is dat toch met de HEMA? Want er is ook een musical gemaakt nu over de HEMA... en er zijn wel boeken over geschreven, geloof ik. Of in ieder ja, geval, ja. Hè, mensen zijn geïntrigeerd ja, hebt, door, door, door de Hema ja. Ja, klopt. Dat is inderdaad gewoon uh, voor expat is dat geloof ik. Uh, iemand heeft allerlei expats uh, geïnterviewd... Ge mm -hmm. ...die dus uh, in het buitenland wonen. En de titel is dan ook... Uh, ...ik mis niks behalve de HEMA. <laughs> en uh, ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik denk dat het misschien iets te maken heeft met... Uh, uh, ...ja, een soort hangel... Kijk, de HEMA staat natuurlijk voor iets. Het is meer dan een winkel. Het is een instituut in de, in de Nederlandse samenleving... ...zou je bijna kunnen zeggen. Het staat al 85 jaar. Yeah. Iedereen kent het. Je kent het van je moeder of van je grootmoeder... ...of van je vader weet ik het allemaal. En, en iedereen komt er ook, hè. Dus ook, ook of je nou uh, jong of oud, uh, hoogblokje hebt, uh, of uh, hoogblond ge, ge, gehighlight. Ja. Dus het, het is ook echt volks. Het is echt voor iedereen. En, uh, maar waarom nu misschien, ja, waarom dan nu zoveel aandacht? Uh, ja, daar heb ik wel een beetje over na zitten denken. Ja, misschien heeft dat toch te maken met deze barre tijden. Het is toch fijn dat er iets is wat gewoon zo Hollands blijft. Ah, ja, wat gewoon soort... altijd hetzelfde is. Ja een soort van crisisbestrijding van ja. dit was dit was dit was ook toen het allemaal nog goed ging dit was er nog voor er was zelfs de vorige ja. crisis heeft de helemaal ook overleefd ja precies en nu ook ja. Je ziet gewoon, de, uit de film zal, ook, zal je zien dat uh, ja, ik heb, de, de directie heb ik een, een jaar gevolgd uh, 2011 mm -hmm. in, een, in, uh, in een jaar waarop uh, het vrij moeilijk was. Uh, de de, de consumentenvertrouwd daalde en verkoopcijfers die liepen drastisch terug. Dus we hebben dat hele roer moeten omgooien uh, mm -hmm. en uh, een hele reorganisatie moeten doorlopen. Uh, maar het lukte. Weet je, het, het kwam goed. En um, dus, uh, dus het geeft op een vertrouwen, oké, okay, dan kunnen ze misschien nog wel 85 jaar bestaan ja, precies. En, en weer zo Hollands blijven enzovoorts. Ja, en wat wel mooi is, jij hebt dus uh, uh, de CEO uh, gevolgd een jaar lang en uh, zij waren dan bezig met het ontwikkelen van winkels in het buitenland. Dus de HEMA in, nou ik noem maar wat hoor, oh, Duitsland bijvoorbeeld ofzo. Ja, uh, kan, kan de HEMA wel slagen in het buitenland? Want het is zo Nederlands, zo echt Hollands is het. Ja, het, het grappige is, ik had er ook een beetje een hard hoofd in. Ik dacht, uh, nou ja, uh, ga er maar aanstaan. Hè? Al die, uh, waarom zou je make-up, HEMA make-up in, uh, in het land van de mode waar make-up is uitgevonden en jurkjes zijn uitgevonden. Kun je dat verkopen in Parijs? En, uh, en het werkt. Het is, het is echt ongelooflijk. En, en dat heeft denk ik volgens mij ook met, uh, met de manier te maken met hoe ze zich presenteren. Want hier in Nederland is het natuurlijk voor iedereen, zoals ik al eerder zei. En, en, uh, en het heeft toch een soort gevoel van een, een, een, uh, een, een hele oude dame. Hè? Ze, ze, hier uh, ademt ook de hele historie uit. Terwijl uh, in, in een buitenland, zoals Duitsland of, uh, of Frankrijk, daar wordt het juist gezien als heel erg hip. Dus ah. de, de, de Kopers, die zijn ook hit. En ze zien het uh, helemaal niet als iets wat al 85 jaar bestaat. Maar juist een hele hippe, jonge, de jongste winkel zo. De hippe vogel. Ja, ja. Dus, en, dus uh, waar, waar wij een beetje de HEMA, hè, misschien wel uh, onbewust... maar toch een klein beetje zien als een winkel voor wat... weet ik veel, ik noem wat oude vrouwtjes of zo. Uh, zien, zien, zien ze in Parijs als uh, voor, voor de hipsters en zo. Precies, helemaal. Dus, dus ze draaien op lounge muziek. En uh, ja, het is bijna een soort HEMA boutique. Dus... Uh, <laughs> Dus je kent de HEMA wel, maar het is echt totaal onder publiek. Okay. En dat is heel grappig om te zien. Dat je zo van identiteit kunt veranderen als je het gewoon uh, ja, een kwartslag draait. Want het zijn wel de HEMA-spullen die dan natuurlijk verkocht worden. Maar alleen ja, moo mooier op, uh, op kleur gerangeerd bijvoorbeeld. Ja, ja. En dan nee, zie je alleen maar hele hippe vogels met uh, wollen mutjes. Uh, <laughs> ja, die, die kopen dan ook schoolwagens. Het dus ja. is heel grappig om te zien. De HEMA leent zich natuurlijk echt uh, bijzonder goed voor, uh, voor, voor een film als dit. Volgens mij is het hele mooie, het geheim van de HEMA. Is er nog een bedrijf in Nederland. Die, uh, waar, waar jij ook wel een film over zou willen maken, die hetzelfde kan en doet als de HEMA? Um, nou, uh, nou ik, ik denk dat er uh, meerdere zijn. Alleen, uh, ja, ik denk wel dat de HEMA heeft natuurlijk dat toegankelijke En dat, uh, dat, dat hebben ze natuurlijk al door die winkels. Uh, maar dat open en dat toegankelijke, dat bleek dan ook gewoon achter de schermen zo te zijn. En ik denk dat je dat niet meer zo heel erg. Uh, dat, uh, dat er weinig andere bedrijven zijn die dat hebben. Dat ze zo, um, uh, ja, dat, dat Hollandse directe uh, recht voor de raap, uh, dat je dat ook zelfs in de bedrijfscultuur kunt terugzetten. Hmm. Um, de film Het geheim van de Hema gaat vanmiddag in première op het ITVA in Amsterdam. Janting Yuen, dankjewel. Graag gedaan. Zo, staat erop. Tim komt uit Nieuw-Zeeland. En uh, hij treedt nog steeds op en hij maakt ook nog steeds liedjes. Hij heeft alleen wel één probleem, want ik ging even naar hem googlen. Um, en uh, dan staat erbij zijn naam als je gaat naar timfin.com. Niet doen, niet doen, niet doen, want er staat erbij... deze site is mogelijk gehackt. Pas op! Dus uh, pas op als je naar timfin.com gaat. Je kunt er wel gewoon veilig naar luisteren. Je wordt een fraction too much friction. Start. Luk ik denk... Kijken wat er allemaal aan de hand is op de Twitters. Nou, hashtag Ajax VVV is trending. De wedstrijd gisteren tussen Ajax en VVV is dus trending op dit moment. Ajax won wel in eigen huis, maar het was niet echt een hele overtuigende wedstrijd. Je hoorde het net al bij Ferdinand. VVV had, als ze dat hadden gewild, hier en daar best een doelpuntje kunnen scoren. Hashtag my world is ook trending topic, of eigenlijk gezegd... Hashtag Bieber's World. Het is namelijk alweer drie jaar geleden dat we kennis maakten met uh, dit fragment, uh, dit fenomeen Justin Bieber. Drie jaar geleden alweer. Like, baby, baby, baby. Ah, het waren drie van fantastische jaren als je het mij vraagt. Ook trending topic is hashtag Ik vertrek. Dit er gaat behoorlijk los over dat fenomeen. Ik vertrek het televisieprogramma. Als je de Twitter van Harm Edens gaat checken... dan begrijp je precies wat de meeste mensen zo irritant vinden aan dat programma. Dan nog wat uh, historische feitjes. Vandaag in 1307 zou William Tell een pijl hebben geschoten door een appel... op het hoofd van zijn zoontje. Goed gemikt, het is wel een legende. In 2005 was er een nieuw wereldrecord bij Domino D. 4.246.000 steentjes werden er omgegooid. En in 1970 suggereerde Linus Pauling voor het eerst in het openbaar... dat vitamine C wel eens zou kunnen helpen bij een verkoudheidje. Dan nog wat jarige Bobby Julich was een Amerikaans wielrenner. Hij is laatst uh, ontslagen bij zijn ploeg Sky. En uh, dat deed, was hij omdat hij uh, doping zou hebben gebruikt in het verleden. Uh, hij is jarig vandaag. In 1971 geboren en in 1968 geboren... de Amerikaanse acteur Owen Wilson. Kijkcijfer bingo. Waar gaan wij de komende dagen naar kijken op televisie? Er is altijd maar één persoon die dat weet. En dat is onze eigen televisie-goeroe Bart Halleman. Bart, Goedemorgen. Goedemorgen Luc. Nou, laten we meteen beginnen het eerste programma graag. Nou, laat ik dan maar gelijk even een klassieketje erin gooien. Hello, goodbye. There is no one... Schiphol. Elk jaar 50 miljoen mensen die komen en gaan. Miljoenen koffers en wachtende mensen. Honderdduizenden ballonnen en bloemen. En één man die deze bijzondere verhalen vastlegt. Hello, goodbye, Bart. Ja, dat is, een, dat is toch gewoon klassieker. Nou, en dan zou je kun je, je natuurlijk afvragen, ja, maar Bart, waarom doe je dat nu? Het is geen nieuw... Het programma is al jarenlang op de Nederlandse televisie. Sterker nog, het is gewoon het zesde seizoen wat gaat beginnen. Yeah. Maar uh, de, de, het leuke is, is dat komende donderdag start dus dat nieuwe seizoen. Maar het begint ook gelijk met de honderdste aflevering. Dus je moet je voorstellen dat Joris Linsen dus al honderd afleveringen lang... mensen opvangt op Schiphol. Of mensen uitzwaait op Schiphol. Die daar dan natuurlijk uh, langskomen om... Uh, nou ja, die hebben hun, uh, hun zoon net op het vliegtuig gezet. Want die gaat studeren in Amerika. Of die staan te wachten op hun importbruid uit Rusland. Uh, uh, <lacht> Even wat dingetjes. Yeah. Uh, en, en die worden dan, uh, dan natuurlijk... Even ondervraagd door, door Joris Linsen, zoals uh, alleen hij dat kan. En ik moet, alle, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, ik vind hem een van de betere interviewers van uh, Nederland. Niet zozeer omdat hij, hij is geen niet-interviewer die hele kritische vragen stelt, maar hij is iemand bij wie mensen zich heel snel uh, op hun gemak ja. voelen. En dus ook bereid zijn om dingen te vertellen die ze nee, misschien anders niet zo snel zouden zeggen. Want dat is misschien wel de kracht hè, van het programma. Dat, het, het is zo openhartig soms wat mensen allemaal vertellen aan, aan Joris Linsen. Absoluut, absoluut. En ik, ik, ik heb hem wel eens mogen interviewen. En uh, toen, uh, toen heb ik natuurlijk ook de vraag gesteld... van ja, hoe lang kun je zo'n programma volhouden? Uh, want op een gegeven moment uh, zou je denken... heb je alle verhalen wel gehoord? En zei, mm -hmm. ja, ja, dat is niet zo, want er zijn 17 miljoen Nederlanders... en die hebben allemaal hun eigen verhaal. Dus in principe kunnen we nog uh, miljoenen afleveringen doen met het programma. <laughs> nou, en dat gaan ze misschien wel doen. Wanneer wordt dit uitgezonden? Dit wordt uh, komende donderdag uitgezonden om half tien op Nederland 1. Mm -hmm. Nou ja, er wordt al heel veel uh, reclame voor gemaakt voor het programma. Dus als dit niet meer dan een miljoen kijkers trekt, dan weet ik het ook niet meer. We gaan het afwachten. Kijken of hij dat gaat halen. Meer dan een miljoen kijkers voor Hello Goodbye. Programma nummer 2, Bart. Dat wordt een uh, documentaire. Het is natuurlijk uh, het ITVA in Amsterdam. En oh, yeah. dat betekent ook dat er op, uh, op de Nederlandse televisie... weer veel aandacht uh, is voor, uh, voor documentaires. Nou, er zijn al een aardig uh, aantal uh, de revue gepasseerd. Maar komende donderdag komt er uh, een hele leuke. Die, eentje die ik heel graag zou willen zien. En dat is Queen of Versailles. <laughs> Nothing's is really normal about this life. We are in line to do a billion dollars in sales for the year. We are on top of the world. En het game to een screeching hold. De market fell over 700 points. I would say it's touch and go right now. Hoor ik daar een verhaal over de crisis Bart? Ja, dat hoorde je zeker. we gaan voor David en Jackie Siegel. Uh, uh, David is, uh, is ergens in de 70. Jackie is, uh, is 40. Um, en David heeft een, een, een bedrijf dat verkoopt timeshares. Dat zijn, weet je, dan heb je zo'n appartement en dan kun je dan, uh, dat koop je dan met meerdere mensen. En dan kun je dan een paar weken per jaar kun je daar gebruik van maken. Maar dan betaal je wel duizend euro's per jaar voor. Nou, dan verdienen die bakken met geld mee. Totdat natuurlijk de crisis begon. En de ja. hele woningmarkt instortte En niemand meer geld had om, om zo'n timeshare dingetje. Want dat is natuurlijk het eerste wat je dan uh, overboord flikkerd. Um, dus hij raakte al zijn geld kwijt, maar hij was op dat moment ook bezig om een nieuw huis te bouwen. En dat huis, dat zou het grootste huis van Amerika worden. en Een, een soort nieuw Versailles. Daarom heet het ook de titel Queen of Versailles. Um, volledig uh, megalomaan. 37 uh, badkamers. Uh, er moest een golfbaan bij, een, een, een eigen theater, een sushi bar. Nou, je kunt zo gek niet verzinnen of zij hadden wel bedacht dat het, yeah. uh, dat het erin moest. Yeah. Uh, enorm, uh, enorm huis, maar um, ja, het lullig is eigenlijk dat we tijdens Tijdens het maken van deze documentaire zien we dus dat nou ja, hij raakt zijn geld. Hij komt letterlijk in, in, in geldnood. Ze hebben gewoon niks meer om, om nog uit te geven. Bijzonder verhaal. Hoeveel mensen gaan er naar kijken, denk je? Er nou, wordt dus komende donderdag uitgezonden in Nederland 2 om 5 voor elf s avonds. Nee, de documentaires in, in Nederland doen het over het algemeen niet zo heel erg goed. Um, maar dit is er wel eentje waarvan ik echt iedereen die nu luistert zou willen aanraden. Ga, ga hem kijken, want hij is, hij is volgens mij hilarisch sowieso al vanwege de types die er zitten. Mm. Um, maar ik ga voor de veilige kant uh, 270.000 kijkers. 270.000 kijkers, dat is een mooi afgemeten aantal voor Queen of Versailles. Uh, tot slot nog Bart, de downloadtip van deze week. Ja, dat is even een, een hele andere ding dan ik de afgelopen week allemaal gedaan. Had ik allemaal Amerikaanse series en uh, dat soort dingen al. Ik ga nu even een BBC-programma uh, uh, pluggen. Ja. Uh, wat, wat je als je nog een beetje, als je nog tijd hebt... de komende weken ook nog gewoon uh, iedere dinsdag, woensdag en donderdagavond... bij de BBC kunt kijken. Dat is namelijk Masterchef. Oh. En dan The Professionals. <laughs> En het leuke daarvan is, is je, we kennen allemaal masterchefs, dat hebben we in Nederland ook. Dan heb je van die goedbedoelende amateurs die dan denken dat ze wel een aardig potje kunnen koken. En die worden dan door, door de topchefs, topchef is een ander programma, maar door chefs die wel kunnen koken worden die dan natuurlijk beoordeeld. Maar dit zijn echt mensen, je ziet ze dingen op borden over dat je denkt... Nou, als ik dat in een sterrenrestaurant voor mijn neus zou krijgen, dan zou ik best bereid zijn om daar zeg, 50 euro voor te betalen. Nou, afwachten hoe, uh, hoeveel honger je daarvan krijgt van MasterChef Professional. De downloadlink naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen, dus van dat MasterChef Professional Edition, staat nu op mijn eigen Twitter. Dat is twitter.com. Dankjewel Bart en tot volgende week. En tot volgende week. The Beatles. En hello, goodbye. Je hebt de nachtdieren en dagdieren. Ik ben op dit moment aan het werk. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die nog aan het slapen zijn. Mandy van BNN University die vraagt zich af hoe het is om voor een keertje alles om te draaien... en de dag s'avonds te beginnen in plaats van s ochtends. Nee, ik wil niet. Oh. Kwart over negen. Dan bedoel ik 21 uur 15. Ik kan nog wel even vijf minuten blijven liggen. Oh, die moet gaan opschieten ook. Ik moet natuurlijk iets te lang blijven liggen. Even snel douchen en dan. Uh, dan haal ik de trein nog wel. Het scheelt dat het nachts werken is. Want dan maakt het ook niet echt heel erg veel uit wat je aan hebt. Zo, mijn broekje. Prima shirtje. Nou, dan nog even snel wat eten. Even kijken. Een beetje yoghurt. Dat is wel prima. Ik moet zeggen dat er ook weinig verschil in zit of het nou 9 uur s'avonds is of 9 uur s ochtends. Als ik eenmaal te lang heb gesnoezen, dan uh, mm, ik heb ik het probleem altijd met een paar op yoghurt en dan kan ik wel gaan. Nou, ik moet zeggen dat het Mediapark rond dit tijdstip in ieder geval heel rustig is. En het geheim was dat trouwens ook. Dus wat dat betreft is het wel chill om juist s avonds te werken in plaats van s ochtends om 9 uur in de spits te zitten want er is nu helemaal niemand te zien. Oeh, ik zit inmiddels weer op de fiets op weg naar huis. Het is echt mega koud. Uh, het is wel zo dat het nu gewoon in de stad nog lekker rustig is. Op het station was het dat net ook. En uh, ja, dan ga ik thuis maar eens even kijken wat ik ga doen. Ik heb alle rust en ruimte, dus uh, ik kan in principe van alles doen... want mijn uh, dag zit er natuurlijk nog niet op. Nou, ik moet zeggen, ik ben nu al een tijdje thuis. Um, wat er allemaal op tv zit, is eigenlijk Constant Journaal of uh, 0900. Uh, Bel Dat soort ongein is er nu vooral op tv. Een beetje aan het seppen, maar... Zes uur geweest, dus ik denk dat ik... Uh, nou, gewoon even wat uh, rommel op mijn camera. Ik moet ook een beetje rekening houden met mijn huisgenoten. Dus ik kan niet uh, keihard muziek doen en dat soort ongein. Moet het een beetje rustig houden en dan uh, ga ik zo maar mijn eten klaarmaken. Nou, het is inmiddels iets over zeven Het is dan voor mij nu tijd om een hapje te gaan avondeten. Gelukkig heb ik het in principe al klaar. En hoef ik het eigenlijk dus alleen nog maar op te warmen. Het is wel een stuk ongezelliger dan als ik dat uh, gewoon doe als andere mensen dat doen. Maar ik dan gezellig met huisgenootjes kan eten. Maar goed, ik moest het van mezelf tot 8 uur volhouden. Is inmiddels al bijna half negen. Um, ik denk dat ik er nu toch een beetje een eind aan brei. Dus eerst nog even mijn tanden poetsen. Ga lekker liggen en dan uh, mag het schaapje stellen. Beginnen. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Krijgen ze ineens in het dunne? Nee. Ze ja. je terug van weg geweest. Hè? Duizenden joelende, zingende kinderen verwelkomden Sinterklaas en zijn Pieterbaas gisteren in de Roermond. En ook in heel veel andere dorpen. Het is naast Koninginnedag het meest Hollandse feest wat er is. Dat moet er voor iemand die hier niet vandaan komt wel een beetje raar uitzien natuurlijk. hè? zijn mannetjes die orders aannemen van een oude man met zijn schimmel... die dan uh, met zijn paard op de daken gaat rijden en stoute kinderen in de zak meenemen naar Spanje. Hoe kijken buitenlanders eigenlijk tegen dat feest aan? Dick van BNN University neemt twee Australische uitwisselingsstudenten... Matthew en Ben mee naar Roermond om ze kennis te laten maken met het Sinterklaasfeest. Wat zie je, man? We zien een brass band come down. Uh, a flag and some peats in the distance, but I can't say Santa Claus just yet. Are you excited? I'm very excited. I can't wait. Everyone's going nuts, waving their flags. They they have big peats and little peats, tall peats, small peats. No no white peats though. <laughs> I'm waiting for the <laughs> day they have yellow peats. I've as seen well. a white peat. Do you think it's racist? They're all black. Uh, it's uh, yeah, it's a little bit racist, but I think it's I think it's all in good fun and. As long as it's done tastefully, which they seem to be doing. Can you see Cinder Yeah. He's on his horse, moving to people. Going very slowly. He's an old man. Yeah. Oh! Black people! Can you see Cinder Glass? <laughs> the cameraman's black. Call him, call him. What is he? here? Set the glass! Set the glass! <laughs> he winked at me, he winked at me, he loves me! I'm gonna get more than carrots this year. It's got carrots. Yeah. Makik Paper Noten. Makik Paper Noten? Yeah, yes! has. Makik Paper Noten? Yeah! Thank you, well. Thank you, well. Ah! <laughs> hey, score! Let's share them, let's share them. Of course. Enjoy! What's that? Like a sugar cube. Yeah. Oh. I think it is somewhat redeeming that, I mean, yes, they are black and people say they're racist, but they can jump, they can dance, they can sing, they can play music. So, they're not really that inferior though, are they? Well, so you're saying that because they're trained, it's okay that they're black. <laughs> monkeys can jump and dance. <laughs> I'm not likening. I'm not likening these, what do they beat to monkeys? Oh, i don't think it's a i don't think it's a racial thing i think now i like understand that it's just a it's just a tradition They they're not black because they're inferior or african or whatever it seems like everyone was having a great time the pets were <laughs> loving it the children were loving it and even the adults were getting involved And now you going are you guys gonna put your shoe down the, the chimney tonight oh yeah i am um, i want more paper noting. and what are you gonna sing Sinterklaas kapoontje, boy wat in mijn koontje, boy wat in mijn laarje, dank je Sinterklaas. <laughs> Dick die ging op pad is dus met het onlijke duo Matthew en Ben, en hij liet ze kennis maken met Sinterklaas. Bezuinigingen die treffen iedereen natuurlijk snoeihard en uh, overal wordt de broekriem wordt strakker aangetrokken. Wij vroegen ons af of het te kosten gaat van het Sinterklaasfeest. Nee, het is voor ons de eerste keer dat we Sinterklaas vieren. Dus uh, nee, dan wordt er redelijk uitgepakt. Ze is nog klein, dus ze beseft het nog niet zo goed. Dus dat is denk ik wel wat anders. Ik denk dat het, uh, wel het belangrijk is dat de mensen naar een keuze gaan maken... Wat, wat belangrijk is aan hun traditie. Dat ze er wel bewust over na gaan denken. Denk ik wel. Bij Sinterklaas horen we gewoon cadeautjes, een feest. En het feest voor de kinderen. Dus dat gaat elk jaar door. We hebben nou uh, tweelingneefjes... Dus het moet wel. ze zijn nog anderhalf, dus dan moet je gewoon kleine cadeautjes geven. En tegen de tijd dat ze wat ouder zijn, mag het wat groter. Maar het gaat uiteindelijk om het kleine gebaar voor elkaar. Ik denk, ik denk niet dat ze gaan bezuinigen, op, op, uh, ik denk niet dat de consument gaat bezuinigen op, op feestjes en zo. Dus, uh... We altijd sowieso met surprise een vast uh, bedrag waar we aanhouden. Dat het niet te gek wordt, dus, uh, dus niet, maar dat is altijd al. Ja, het is ook niet minder geworden, dus uh, nee, ik denk het niet. Ik denk dat de meeste mensen de kerst vieren nu. Mocht je door geldgebrek je Sinterklaasfeest in duigen zien vallen, geen nood. Merel Brilman van Verzeker U Zelf heeft de meest handige Sinterklaas besparingstip voor je op een rijtje gezet. Tip 1. Uh, Splits cadeaus op. Kinderen krijgen graag veel cadeautjes. Dus koop één cadeau wat uit meerdere onderdelen bestaat en maak daar losse pakketjes van. Tip 2. Wel speelgoed. Vaak heb je zelf nog voorleesboeken of spelletjes of ander speelgoed liggen... waar je eigen kind niet meer mee speelt, maar wat nog wel goed is. Wel met vrienden, de buren of familie, zodat allebei jullie kinderen nieuwe dingen krijgen. Tip 3. Maak zelf cadeaus. Op internet staan heel veel tips hoe je zelf dingen kan maken... zoals fotolijstjes of kettingen of kussens. Dus kijk eens goed rond hoe je die dingen zelf kan maken. Tip 4. Zet je schoenen in de supermarkt. In veel supermarkten mogen kinderen gratis een schoen zetten... en wordt hun schoen dan gevuld met een leuk cadeautje of wat snoep. En dat scheelt jou meteen veel geld. Tip 5. Koop nuttige cadeaus. Denk bijvoorbeeld aan een sjaal of een pyjama die je kind toch al nodig had... en verpak die als cadeautje. Zometeen nog, uh, uh, uh, uh, nog even een overzichtje van wat we gedaan hebben vandaag. Met onder andere die reportage van Twan, die leerde poelen. Nu eerst op een leuk plaatje van Guus Meuwers. Geef mij je angst.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 Geef u de morgen terug, zolang ik je niet verlies. Vind ik het wel mijn weg met jou. Guismeoos, en geef mij jou.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 Nou, ja, die stoelen zijn uh, niet heel comfortabel, nee. En uh, ah, mijn benen vooral. Die kan ik nergens kwijt. En Dick, je hoorde het net, liet twee Australiërs kennis maken met Sinterklaas. Hij ging naar Roermond. Waving their flags, they have big paits and little paits. Tall paids, small paits. No white pits though. I'm waiting for the day they have yellow white pates. Tot zover staat zometeen. Dit is de zondag met Kiva Alouche. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan jullie doen? Ik ga straks een uur lang praten met een man met een heel bijzonder beroep. Die zingt namelijk op Uitvaarten, Marcel Lutunan. Ja. Um, um, um, en, en dat heeft hij niet altijd gedaan. Dus een um, um, popmuzikant van oorsprong die um, in achtergrondskortjes zat... onder andere van het Romli Romley bij, uh, bij het Eurovisie Songfestival Oké. Okay. toen een um, omslag maakte. Nou, mooi verhaal zo meteen. En dit is de zondag hier op Radio 1. Veel plezier daarbij. Ik wens je een mooie zondag. En tot de volgende week.